Goedenavond, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft overleg met de Taliban. Dat gebeurde in Qatar, waar ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid K. gisteren naartoe is gereisd. Volgens de minister was er een gesprek tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van de Taliban. Nederland wil graag zo snel mogelijk weer beginnen met het ophalen van Nederlanders en Afghanen die Nederland geholpen hebben. Ook veel verpleeghuizen willen weten of hun personeel gevaccineerd is. Verschillende leden van het Outbreak Management Team riepen vandaag op om te registreren welke zorgmedewerkers een prik hebben gehad tegen corona en wie niet. De directie van dit verpleeghuis is het daarmee eens. Op dit moment weten wij niet wat de vaccinatiegraad onder onze medewerkers is. Het zou heel erg helpen als we dat wel zouden weten op bijvoorbeeld team- of locatieniveau. Volgens het OMT kunnen ongevaccineerde zorgverleners hun collega's en kwetsbare patiënten onnodig in gevaar brengen. In Apkouden zijn vanavond een supermarkt en een parkeergarage ernaast ontruimd. Komt volgens de brandweer door een lekkende koelmotor. Wat er precies lekt is nog niet bekend, is niemand gewond geraakt. En over drie kwartier begint in Oslo een belangrijke wedstrijd voor het Nederlands elftal. Oranje speelt een WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen met Louis van Gaal als bondscoach. In Noorwegen denken ze dat Oranje de beste kansen heeft, zegt commentator Jeroen Grutter. Ze hebben het hier over een monsterwedstrijd tegen de sterrenploeg van Nederland. En als je inderdaad kijkt naar de spelers die Nederland meeneemt, dat zijn gewoon spelers van Barcelona, van Paris Saint-Germain, van Liverpool. Allemaal spelers die gewoon in de absolute top spelen. En dat is echt wel het verschil. Noorwegen heeft één zo'n speler met. Erling Haaland. Kwart voor negen begint de wedstrijd. Het weer. Vanavond en vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen in het noorden veel bewolking. Op andere plekken soms zon. En iets warmer dan vandaag. 19 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staat een fiets op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel. En knoppen te lieve meer is de vertraging een kwartier. Er staat een auto met pech.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 We luisteren nu naar een eerste hit uit 1969. Riden on the L&N. Around nobody knew just to you up.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 Ja, uh, ja het, het, de zee. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja dus ja. we hebben in Beverwijk gewoond, we hebben in Zandvoort gewoond, we hebben in Bloemendaal gewoond en nu hier in Egmond uh, vierig, aan Den Hoef en dat is vlakbij, ja. het is hier een kilometer vandaan, zit de zee. Ja. lichte zee. De zee, ja. dat is dan een uh, ja. constant in jouw leven. Ja, ja, ja. Maar de andere constante, dat is toch wel de rock'n'roll.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 zeg maar 1978, een free concert en dan hoefde niemand te betalen. En dan stond het gewoon vanaf Beverwijk tot aan, station Beverwijk tot aan uh, Wijkensteen stond het vast. Ja. Ja? ja, dat waren geweldige concerten. Was dat in de die, die jaren van 69, 70 of later? Ja. Nee, dat was later, dat was in, in de 70er jaren. Oh, nee. Toen hadden we ook weer zo'n enorme opleving ja. en uh, ook heel veel gespeeld in die tijd. Ja.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 geschreven ja, zou ik ja. zeggen heb ik met veel genoeg gevolgd en ja, okay. ook bewonderd hoe, hoe standvastig je eigenlijk bent in je liefde voor de rock'n'roll ja. en nu ben je bezig om dat samen te vatten in een boek als ik goed begrepen heb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 Prachtig, ja. hele mooie foto. Ja. En, daar, en dat zet ik ook daar gewoon in, 1961 tot, tot ja, het dus 1970. Ja, je ziet er wat grafische vormgeving helemaal voor je. Ja, ik ja. heb het allemaal natuurlijk zo vaak ik ja. heb gedaan. En ik heb ja. gelukkig geen tijdbos, een vriend van mij die... Ja, ik doe het zelf niet meer op computer, want het zijn allemaal weer andere programma's. Ik ben tien jaar geleden gestopt met werken. Dus dat doe ik, en maar die, daar zit ik bij en hij, ik heb een groot beeldscherm en hij heeft een groot beeld en dan zeg ik tegen hem van, nou, kunnen we dat even daar zetten ja. en zo. En wanneer wil je het uitbrengen? Nou, dat wil ik in de loop van volgend jaar uitbrengen. Ja. Ik wil, ik begin nu aanstaande morgen, ja, morgen met de eerste helft van het boek ongeveer. Ik heb alle foto's zijn ingescand ja. en daar kan ik uitkiezen dan. Ik ben nog met de cover bezig. En, maar en ik de titel Frank, hoe gaat het heten? Nou, ik, ik had een aantal verschillende titels. Ik dacht uh, ik heb een nummer geschreven dat, dat heette Go For It. He, dat vind ik wel mooi. Ja. He, die, uh, want ik wil gewoon niet alleen uh, de Bintang 60 jaar. Want dat hebben we wel van toen 50 jaar bijzonder. Ja, zijn er zijn een paar van die boeken. He, ja, die, uh, over de maar uh, to, toen dacht ik van... Uh, give it a go, vind ik ook een mooie. Dus dan ja. doe ik Give it a go. Uh,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 dat ik oranje haar heb en ja, en nou hier heb... hangen ja en toen dacht ik bij nou, mezelf okay. dat is misschien wel maar dat is allemaal uitproberen ik weet het nog niet precies wat ja. ik ga doen de bintangs staan bij uitstek bekend als een geweldige live band als voorbeeld hiervan nu een concert uit 2014 met het nummer dat frank net noemde go go give it a go I was tryna to get my life on the right track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 Maar ik kwam helemaal geen geluid uit. Nee. <laughs> dus dat was toch niet helemaal. En toen nee. kocht ik mijn eerste Heufner uh, bars. En dat was eigenlijk nog voordat Beatles Paul niet hem kocht. Zo'n uh, zo Vio ja. Ja. In 1961. Ja. En die uh, typerende Frank van bassen, met die Hoorns. Uh, ja. uh, oh, dat is in 1967. Ja, dat is ook weer een mooi verhaal. Ik speelde eigenlijk in 1968 uh, een tijd op een Fender Precision bas. Oh, ja. Maar dat was mij eigenlijk veel te zwaar. Maar, oh nee, ik speelde toen al op een Down Die kocht ik bij Servaas, nieuw. Omdat de hoed speelde daar ook op. En uh, Rien Gerrits van de, van de Koldenier. Ja. In Den Haag had je een zaak. En die heette Nico Servaas. Die, die, die zat daarin. Ja. En die, had, had die haalden ze naar Nederland. Dus ik had er zo één gekocht. En daar speelden we mee. En op een gegeven moment speelden we... in een grote zaal ergens boven in Schiedam. En daar... Uh, zei de manager die zei vlak van tevoren... Ja, we hebben een Engelse band hier. Kunnen die op jullie spullen spelen? Want, uh, nou... Ja. En die gingen dus voor ons spelen. Op onze Marshall-installatie. In. Maar hij had zelf... Had, ze ze had er wel een eigen gitaar bij. En dat was 10 years after. De, voordat ze bekend werden. zo oh, yeah. ja. so. dus Elvin Lee. En ja. dan, die had zo'n zo Gibson, zo mooie. En, ja. uh, maar die bassist... Voor het eerst hoorde ik de band in de zaal, want ik ben de band in ingegaan. Ja. en hoorde ik van Vendor spelen. Ja, ik dat dat klinkt dat goed in ja. mijn installatie. En toen heb ik de Dan, Dan Electrum weer ingeruild en ja. toen heb ik een precision Bar gekocht. En ja. de eerste platen heb ik uh, op die precision gemaakt. En toen ja. dacht ik, ja het is me te zwaar en te groot, ik wil weer... En toen heb ik weer een Dan Electrum gekocht en dat is degene die ik... Oh nee, nog, nee, met de binders. Toen was ik mijn gitaar kwijt, toen heb ik weer een elektro gekocht. Een, ja. een tweede Hansen, en dat is waar ik nu nog steeds op Oh ja. Uit 67. Maar vaak is die gerepareerd inmiddels? Helemaal niet. Nee? Zijn nee, zijn nee de ik de heb zo goed. Nee, die is,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 En dat waren de Tilman Brothers. Geweldig. De fantastische showmaker. Ja, ja, dat is echt onvoorstelbaar. En die wisten Nederland, dat in Nederland... Ja. Dat Nederland of ja. katholiek in Nederland, maakt me allemaal niet ja. uit... die stonden... iedereen die daar gevoelig voor was, ja. stond in zijn tuig te wapperen. Want in ja. ineens stond daar een... wij waren gewend aan John Woodhouse... met ja. een accordeon ja. en zo, hè. Ah, ah, ah. en, en, en, ja. en, en, en ineens ja. komt er zo ja. In, maar, uh, en die. Ja. ja. Maar nou komt de rock'n'roll coincidence...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 Van de Tilman Brothers proberen ja. te vinden. Ja, okay. Ja. ja nou, dat heeft, is de uh, eerste. Uh, daardoor, want we begonnen met Indo-rock vroeger, uh, zeg maar. Ja. En dat was op een gegeven en, moment. En in gingen de tijd al... is ook de naam bedacht. Uh, de bedacht. Ja, ja. Een ja. van die Indische ja. jongens kwam me aan mee aan en dat betekent ja. sterren of zo, weet ik voor wat. En, ja. Nou, dat heb we maar aangehouden. Vreemde naam, maar goed. <laughs> <Ja>. <laughs> Gaat al jaren mee. Ja. Nou, klinkt wel, ja. ja. klinkt ja. Ja. Ja. en dan horen we nu de Tilman Brothers. With black eyes, I resist.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 blues en rhythm and blues weet je wel de, dus dat, dat is heel belangrijk en dan zou je wat mij betreft van, uh, van de stones uh, uh, i just wanna make love to you zo kijk oh, maar eventjes weet je wel dus gewoon uit uh, route 66 ja. van die eerste lp ja. waar geen naam op staat ja. weet je wel en muziek die je toen nog echt rhythm and blues was ja, ja ja ja dus uh, dat en dat, dat is eigenlijk ons uitgangspunt jarenlang al geweest ja. gewoon een beetje Totdat je zelf gaat schrijven en er komen ja. toch weer andere dingen uit. En wanneer was dat dat u zelf Nou, uh, Artie begon als eerste met nummers te schrijven dus in 1966 nog. Ja. Ja. Toen speelde en, u al uh, ja. een jaar of vijf? Ja, ja, ja. en ik, ik ben uh, veel later begonnen. Ik ben pas in twee, nee, 1975, 1976 ben ik pas gaan schrijven. Voor die tijd was het... Uh, was, ik wist ook helemaal niet hoe je moest doen en ineens kwamen er nee, wat nee. dingen. En ik heb inmiddels toch al over de honderd nummers geschreven. Ja, zo. Waarvan er heel veel opgenomen zijn. Dus Welke nummers hadden dat? Het eerste nummer is Mary Jane, dat zou je, die zou je ook kunnen doen. Dat, ja, is, dat vind je ook goed. een... Du ja. Dat is een nummer, wat, wat echt gewoon mijn eerste nummer dat ik ooit schreef. Dus dat zou je kunnen bekijken of je dat ergens kunt vinden. Ja.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 door een Amerikaanse producer ja. en uh, dat was 1975. En toen hadden we een hele goede band bij elkaar. Ja, fantastisch. Met Jappie Koster ja. en met uh, Guus Pleinus ja, natuurlijk, ja. die ook overleden is ja. trouwens. Ja. En Jappie die, uh, die speelt niet meer, want die is een beetje van het padje. Ja. En uh, Harry Schierbeek, de drummer, is ook overleden. Ja. Dus ja, uh, alleen Jack en ik uh, zijn nog uh, echt op de aardbodem. Ja. Maar... Uh, Aardhoofd, hè?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 Die jongeren zijn, alles is weg, uh, uh, ja. uh, gesaneerd. Dus je kunt nu, als je heel klein bent, in kroegjes spelen. Ja. En dan krijg je de wat uh, tussenliggende zalen. Zijn er ja. nog wel wat van. Maar het meeste is het echte... Uh, uh, hoe heet ik weer, de echte grote zalen zoals ja. Patronaat ja. en de effenaar heb je dan hè? Ja. Heb je de, zo. Ja. de boerderij de uh, boerderij, Don Roosje no, we uh, Hey Don, weet je wel ja, ja. nou, en sinds we nu een nieuwe manager hebben, sinds twee jaar spelen we allemaal in die grote zalen en, en festivals maar dat heeft een impact op oh, hele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 us a drink Heroes Heroes, Heroes Ohio It is part of a plan Van dit eerste uur van het interview met Tom Cruijffelt nog een lekker oud mede-rocknummer: Guitar King van Henk de Knife en de Jets uit 1957.